12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Politie arresteert directeur Chemiepak. Zwaar ongeval op de A2 bij Marhezen. En een nieuw sprankje hoop voor Saab. Stevige onweersbuien in het westen van het land. In het oosten en noordoosten is het nog zonnig en droog. en Het wordt broeierig warm. 26 graden aan zee tot 33 in het oosten. Vanmiddag neemt de kans op hevige onweersbuien toe, ook in de rest van het land. En er is kans op hagel, zware windstoten en plaatselijk ook wateroverlast. Die buien houden aan vanavond en vannacht. Morgen klaart het vanuit het westen op en het is met 19 tot 22 graden dan een stuk koeler. De directeur van Chemiepak en drie werknemers zijn vanochtend vroeg van hun bed gelicht en aangehouden. Die waren al langer verdacht vanwege hun rol bij de brand in Moerdijk. Die op 5 januari 2011 voor vele miljoenen aan schade veroorzaakte. Verslaggever Hendrik Willem Hofs. Hendrik Willem, waarvan worden ze verdacht, die vier? Nou, Die worden verdacht van uh, het uh, opzettelijk opslaan van gevaarlijke stoffen. ...van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld op de binnenplaats van het terrein... ...en waar dat volgens de milieuvergunning niet mocht. De veiligheidsmaatregelen waren daar niet in orde, zegt het functioneel pakket. En uh, daardoor heeft die brand zo groot kunnen worden, heeft die zoveel schade aangericht. Het functioneel pakket uh, zegt te vermoeden dat dat uh, met opzet is gebeurd om kosten te besparen... En uh, ja, dat, uh, dat is dus de aanklacht. Dat staat in de aanklacht van uh, de vier verdachten... die vanochtend vroeg om uh, kwart over zes zijn aangehouden. Ja, hoe ging dat, die aanhouding? Ja, die zijn van hun bed gelicht om, om, om kwart over zes. Uh, en uh, die zitten nu vast. Ze zijn al eerder een keer van hun bed gelicht. Vlak na de brand, uh, toen zijn ze weer vrijgekomen op vrije voeten. Zolang het onderzoek loopt. Het onderzoek is nu dus afgerond. En nu zitten ze dus vast, worden opnieuw verhoord. Uh, het onderzoek is nu uh, afgerond en de, de uh, uitkomsten daarvan die, uh, krijgen ze te horen en daarop worden ze ondervraagd. Dat heeft een half jaar geduurd, is dat lang? Ja, het heeft een behoorlijke tijd geduurd. Het was ook een groot omvattend onderzoek. Het onderzoek uh, moest plaatsvinden op het terrein zelf, waar alles uh, behoorlijk verbrand en verwoest was. En dat heeft uh, de nodige uh, moeite gekost. Nu uiteindelijk is, dus dat, uh, is dat onderzoek afgerond en zijn de vier uh, verdachten uh, nu uh, vast. En uh, ja, de aanklacht is toch behoorlijk uh, ernstig en stevig, uh, want er staat een maximale gevangenisstraf op van uh, zes jaar. Een stevige zaak, denkt justitie te hebben tussen die directeur van Chemiepak en die drie werknemers, Hendrik Willem Hofs. Dan naar de A2, daar is een ongeluk gebeurd bij het Maarhezen in Brabant. Daar is ook een dode gevallen, een ongeluk met een vrachtwagen en een legertruck met militairen. Jordi Sebrian is van de politie Brabant Zuidoost. Meneer Sebrian, wat is er gebeurd? Nou, er is een uh, aanrijding gebeurd tussen twee vrachtwagens. Eén daarvan uh, was een uh, legertruck. Daarin uh, zaten militairen. Bij die aanrijding zijn ook uh, twee of drie personenauto's nog betrokken geraakt. En uiteindelijk leverde we dat veertien uh, gewonden en één dodelijk slachtoffer op. Dodelijk slachtoffer uh, betreft een militair. En op dit moment zijn wij hier nog druk bezig met het behandelen van, uh, van uh, de gewonden die hier op dit moment uh, nog aanwezig zijn. Hoe kon het ongeluk gebeuren? Dat, is, uh, uh, dat, dat durf ik nog niet te zeggen. Op dit moment zijn we nog niet bezig met de oorzaak van de aanrijding. zeg, Op dit moment concentreren wij ons echt op de gewonden die hier nog te plaatsen zijn en die behandeling verdienen. En bovendien staat achter nog een uh, flinke file... En Rijkswaterstaat en de brandweer zijn daar heel druk bezig om deze mensen te verzorgen. Want ook wij hebben hier uh, tropische hitte op dit moment. Het is geen pretje om daar te staan. Dus die mensen zullen zo snel mogelijk van de snelweg af moeten. En in ieder geval tussentijds thuis van drinken worden gezien. Veertien gewonden zijn, een aantal mensen zijn er uh, uh, slecht aan toe. Uh, heeft u voldoende ruimte uh, voor, voor hulpinstanties, bijvoorbeeld ambulances? Kunnen die er voldoende bij komen? dat een probleem is op dit moment. Uh, dat komt met name omdat er een uh, fietspad langs deze snelweg ligt. En die wordt eigenlijk op dit moment gebruikt als aan- en afrijroute voor, uh, voor uh, uh, wagens van, uh, van de hulpverleningsinstanties. Uh, dus die ruimte die is er wel in Rijkswaterstaat een aantal gaten moeten maken in de vangrail, zodat uh, de hulpverleningsvoertuigen ook de snelweg op kunnen. Even voor mijn duidelijkheid, hoe moet ik het me voorstellen? Een enorme file uh, aan auto's bij u in de omgeving? Nou ja, uh, het het is echt een file die achter het ongeluk verzameld is. Het uh, verkeer wordt op dit moment bij Nederweerd van de snelweg afgehaald. Uh, maar ja, daartussen stond natuurlijk al het nodige verkeer. En gedeelte daarvan kan er bij de afslag Weerd-Noord op dit moment af. Maar dat dan tussen die afslag Weerd-Noord en dit ongeluk... staat nog een, uh, een, een, flink, uh, een flinke groep automobilisten stil op dit moment. Ja, en wat ik al zeg met deze tropische ritten, uh, is dat absoluut geen pretje. Dus uh, uh, die moeten zo snel mogelijk drinken krijgen... en het liefst zo snel mogelijk van de snelweg af. En krijgt u dat voor elkaar? Worden de flesjes water uh, aangevoerd? Ik uh, begrijp dat dat op dit moment geregeld wordt. En de brandweer zal de zorg verdragen dat deze mensen inderdaad uh, te drinken krijgen. Het kan nog wel even duren, begrijp ik daar op de A2. Dat gaat hier nog wel even duren, ja. Dan horen we er straks meer van bij de verkeersinformatie. Jordi Sebrian van de politie Brabant Zuidoost. Griekenland, in Athene. Tienduizenden Grieken zijn de straat opgegaan... in het kader van een 48-uur-staking. Vooral bij het parlementsgebouw zijn veel mensen. Ze roepen leuzen tegen de bezuinigingsplannen van de regering. En tot die betogingen is opgeroepen door de vakbonden... die ook achter de staking zitten die het openbare leven vandaag en morgen dus treft. In grote delen van Griekenland rijdt geen openbaar vervoer... en ook onder andere artsen hebben het werk neergelegd. En ze willen zo het parlement onder druk zetten... om morgen tegen de bezuinigingsplannen plannen van premier Papandreou te stemmen. De bonden vinden dat die bezuinigingen die vereist zijn voor financiële steun van de EU en het IMF, dat die bezuinigingen veel te streng zijn. Door een tekort aan politievrijwilligers houden politiekorpsen minder verkeerscontroles. Dat zeggen de politievakbond ACP en de Landelijke Organisatie van Politievrijwilligers. En ook zijn er bij evenementen steeds vaker problemen met de bezetting, zegt ACP-voorzitter van der Kamp. Ja, de gevolgen dat er minder vrijwilligers zijn is dat je ziet dat we onderbezetting hebben bij evenementen of dat sommige evenementen daardoor niet door kunnen gaan. Maar ook praktische dingen als alcoholcontroles waarbij zij vaak zorg dragen voor het transport van mensen die aangehouden zijn naar bureaus of handelingen die zij mogen verrichten. Ja, Daar hebben we niet voldoende beroepscollega's voor. En Dat betekent dus dat je dat minder kunt doen. Volgens Van der Kamp kunnen burgers en agenten in gevaar komen bij evenementen doordat er een tekort is aan veiligheidspersoneel. Er zijn nu landelijk zo'n 1600 politievrijwilligers, terwijl er volgens de politierichtlijnen zo'n 5000 zouden moeten zijn. En Ook Politievakbond ACP heeft het probleem aangekaart bij minister Opstelten. Dit is het nos journaal met Jan van der Putten. Hoe is het met Saab? Er gloort weer hoop voor het noodlijdende Saab. Enige hoop in de voortdurende zoektocht naar geld... heeft de Zweedse autofabrikant een akkoord gesloten... over de verkoop van zijn gebouwen. Correspondent Rolien Kreton. Wat, uh, wat houdt die overeenkomst in, Rolien? verkoopt ruim de helft van de fabrieksgebouwen aan een club Zweedse investeerders. En vervolgens gaat Saab die gebouwen weer huren. Met het grote voordeel dat het contant geld oplevert, 28 miljoen euro. En daarvan kunnen in ieder geval een deel van de toeleveranciers worden betaald. En deze overeenkomst moet nog wel worden goedgekeurd door de Zweedse overheid... en door de Europese investeringsbank. Uh, bovendien brengt de verkoop iets minder op... Uh, op dan uh, was uh, verwacht. Maar het is in ieder geval een belangrijke uh, stap... en goed nieuws voor Saab. Die toeleveranciers, dat is ook cruciaal, hè? Want die leveren dan geen spullen meer, kan je geen auto's meer maken. Zijn die toeleveranciers nu tevreden? Ja, uh, wat je ziet is dat uh, onrust zich uh, verspreidt. Kijk, die toeleveranciers die willen duidelijkheid over hoe... en wanneer ze betaald worden. Niet alleen uh, wat betreft de onderdelen die ze hier en nu leveren... maar ook... Uh, wat betreft de schulden die de afgelopen maanden zijn opgebouwd. En die, die duidelijkheid kan uh, Saab heel moeilijk geven, omdat het kapitaal er gewoon nog niet is. Dus wat je ziet is dat die uh, toeleveranciers worden zenuwachtig. De eerste toeleveranciers hebben zich al bij de deurwaarde gemeld. Gisteren was dat IAC, dat is een van de grootste uh, van Saab... En die willen zich veilig uh, stellen en ja, uh, kijken van als het misgaat, hoe krijgen we dan ons uh, geld terug? En het gevaar is natuurlijk een domino-effect uh, dat al die toeleveranciers uh, wantrouwig worden en naar de deurwaarde gaan. 28 miljoen euro moet die deal gaan opleveren, de helft van de gebouwen dus verkocht en ze huren het terug. Uh, kan nu ook de fabriek ja, weer gaan draaien, want het klinkt nog niet zo hoopvol. Nee, het is nog niet uh, genoeg. Uh, er is een, in totaal 80 miljoen euro uh, nodig. En Muller uh, probeert op dit moment op allerlei manieren... om dat kapitaal bij elkaar te verzamelen. Maar ja, het, het is een race tegen de tijd om genoeg kapitaal te verschaffen. De vraag is of dat gaat lukken. Rolien Kreton over Saab. Rusland heeft het importverbod van Nederlandse en Belgische groenten definitief opgeheven. Dat heeft het hoofd van de Russische Gezondheidsdiensten bekendgemaakt. De Europese Commissie meldde vorige week al een akkoord te hebben met Rusland over opheffing van dat importverbod. Maar Moskou zei toen dat het nog wel een paar dagen kon duren voordat die groenten weer kon worden ingevoerd. En bovendien moesten de groenten gecertificeerd worden om te garanderen dat die groenten vrij zijn van de EHEC-bacterie. En het lijkt er nu op dat de opheffing van het Russische importverbod vooralsnog alleen geldt voor Nederlandse en Belgische groenten. Ja, dan het slechte weer. De onweersbuien die voor vandaag waren voorspeld, die zijn eerder gekomen dan verwacht. Volgens weerkundigen zijn de buien ook zwaarder dan aanvankelijk was gedacht. Begon al tegen achter vanochtend, boven Zeeland, en inmiddels zijn er onweersbuien in heel Zuidwest-Nederland. Vanwege die buien rijdt DNS nu vanaf, uh, vanaf dit moment met een aangepaste dienstregeling. Bij onweer en zware windstoot en hagelbuien rijden de treinen wat minder hard, zegt DNS. De, de meeste treinen zullen ietsje langzamer rijden. Dat gaat maar om een paar minuten per traject. Maar dat betekent wel dat de hele dienstregeling op zijn uh, kop moet. En de echt, echt lange stukken worden soms in tweeën geknipt. Als je nooit overstapt, moet je nu misschien één keer overstappen. PSV is begonnen, Feyenoord, FC Twente, nog wat clubs... en nu ook landskampioen Ajax begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De eerste stappen op het trainingsveld werden vanmorgen gezet. Floris van Hoorn, uh, die, die keek ernaar. Was het druk, Floris? Het was best wel druk. Een uh, man op 3000 wordt er uh, geschat... Niet zo druk natuurlijk als bij Feyenoord afgelopen zondag. Maar ja, dat is op een zondag en hier is het op een dinsdagochtend. En hier zijn de vakanties nog niet begonnen. Maar er was natuurlijk wel heel veel belangstelling voor het landskampioen. De ploeg die uh, met de derde ster op de borst uh, mag gaan spelen. En dat doet de supporters heel veel uh, plezier. Het doet ze ook heel veel plezier dat Theo Jansen in de ploeg is opgenomen. Want die is toch wel het populairste. Hier. Ook nu op dit moment, uh, naast mij bij de sessie is het heel druk bij uh, Theo Jansen. Hij krijgt ook een, een daverend applaus. Daar hebben ze echt de hoop op gericht. En de hoop van de supporters is gericht op het nieuwe seizoen op de rust. Dat eindelijk rust is gekomen in de Amsterdamse formatie. En dat er nu eindelijk in Amsterdam wordt gepraat over voetbal en niet over randzaken. Er wordt flink getraind. Dus Floris van Hoorn, ik dank je wel daarbij, Ajax. We gaan naar Wijnand Zwaan. Bij de ANWB, want er is verkeersinformatie. Ja, volop, want ja, de probleem in het zuiden van het land, de A2 Maastricht richting Eindhoven, is voorlopig dicht tussen Nederweert en de afrit Budel. Na het ernstige ongeluk met een vrachtwagen en een leeg voertuig vanmorgen. De rijbaan blijft een groot deel van de dag afgesloten. Verkeer van Maastricht naar Eindhoven kan beter omrijden via Venlo over de A73 en de A67. Nou, en een en ander zorgt natuurlijk voor files. Vanuit Maastricht staat tussen Kelpen-Oler en Nederweert 4 kilometer. Vanaf dat punt wordt u omgeleid. De andere kant op staat file tussen Valkenswaarts en de Budel 5 kilometer. De linker rijstrook is daar dicht. De andere file staat op de A15 van Rotterdam naar Gorkum in de Noordtunnel 2 kilometer. Zijn er bezig met een spoedreparatie. Twee rijstroken zijn dicht. 13 over 12 hoofdpunten van het nieuws... de directeur van Chemiepak in Moerdijk is gearresteerd... samen met drie medewerkers. Want ze hebben de regels voor de omgang met gevaarlijke stoffen overtreden... zegt justitie. Zwaar ongeval dus op de A2 bij Maarhezen. Kost het leven aan één militair. En 14 mensen zijn gewond geraakt. En er is een nieuw sprankje hoop voor Saab. De autofabrikant heeft een deel van zijn gebouwen verkocht. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Schrijver Frans Tomees is boos op eh, NCRV's altijd wat... omdat dat tv-programma zou hebben geknipt in een gesprek met hem... over het Israëlisch-Palestijnse conflict. De verslaggever spreekt de beweringen van Tomees over stegen. In het mediaforum forum Thieu Vase van het Financieel Dagblad... en de hoofdredacteur van Story, Mathieu Slee. En het gaat over het boegbeeld van de Nederlandse televisie... dat gisteren aankondigde dat hij volgend jaar met pensioen gaat... Al verdwijnt Mart Smeets, want daar gaat het over niet helemaal van de buis. Deze oude man wordt volgend jaar 65, dus gooi we het over een andere boeg. Ik vind het volstrekt begrijpelijk. Ik ben niet boos. Ik ben niet op mijn hele delen getrapt. Ik vind het goed. En straks in de Nationale Nieuwsquiz Bas Rikken uit Zeist. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het Mediajournaal. In het NSC Handelsblad van afgelopen zaterdag... uit de schrijver Frans Tomeze kritiek op de tv-reportage... die het NCV-programma Altijd Wat maakte... van het bezoek dat Tomeze samen met Jan Siebelink, Rosita Steenbeek en Antoine Baudard aan Israël bracht. Dat was vorig jaar. Kritische uitspraken over de Palestijnen zijn gesneuveld in de montage... want zouden niet passen in het format... waarin de Palestijnen als slachtoffer worden gezien. Zo stond het er ongeveer. Aan de telefoon is Frans Tomeze. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Volgens u wilde het NCV dus kosten wat het kost een pro-Palestijns verhaal uitzenden? Nou, ik weet niet wat ze wilden. Ik, uh, ik heb die uitzending er achteraf gezien en ik, uh, het, het viel mij op dat ik er sowieso uh, maar heel uh, sporadisch in, in voorkwam. En dat mijn uitspraken, die nogal, uh, nou ja, laat ik zeggen, het. Uh, het eenvoudige beeld van Palestijnen als slachtoffers... en Israëli's als daders uh, tegenspraken... dat die eigenlijk de, de eindmontage niet uh, bleken te hebben gehaald. Elsevier heeft het stuk ook opgepikt. En die zegt nou, zelfs ja, ja, ja. dat de NCV censuur heeft gepleegd. Bent u daarmee eens? Nee, dat is natuurlijk wel een Ja, Maar goed, dat is uh, dat, dat overspannen rechts, uh, gedoe, dat. Uh, uh, het is grappig, dat, dat hele stuk van mij ging over... dat uh, iedereen zijn vooroordelen altijd bevestigd ziet in het Midden-Oosten. Dat, uh, dat blijkt dan weer uh, links en rechts het geval te zijn. Maar uh, de censuur is natuurlijk nonsens. Want uh, zij, zij mogen natuurlijk het programma maken wat ze willen. Ja. Dat, uh... U begrijpt dat wij natuurlijk onze collega's van de televisie... even om een reactie hebben gevraagd. Die zitten een paar bureaus verderop. Dat was als makkelijk verslag. even Pieter Blauw. Hij huh? zegt dat, dat hij juist voorafgaand aan die hele reis... Uh, georganiseerd door het United Civilians for Peace Comité... een nogal Palestijns gerichte organisatie dat hij juist bij die bijeenkomst heeft aangegeven... dat het reisprogramma te eenzijdig was... en dat er ook een Joods geluid in moest. Klopt dat? Eh... Uh. Ja, oh, ja, dat, dat, ja, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, het eindresultaat was er, was er niet naar in ieder geval. Dat, ja, want hij zegt ook, uh, Pieter, Pieter Blauw, de, de verslaggever... Uh, hij heeft trouwens een reactie geschreven, die komt ook in NSC NRC Hondersblad... Uh, hij zegt, het was voor de balans juist heel mooi geweest... als we ook uh, inderdaad dat, dat Israëlische geluid hadden laten horen... maar helaas was dat niet het geval. Ik heb het niet gehoord van Tom Wezen. Ja, nou ja, dan moet hij zijn, zijn, zijn dingen nog eens nakijken. Ik heb... Uh... Onder andere nog een vrolijke tirade afgestoken tegen de verhering van Arafat in, uh, op die Westbank. En uh, ja, die, die heeft het niet, uh, niet gehaald. Dat, dus was, dus, dat uh, was ook op camera? Dat was zeker op camera. Ja. We, we, we werden wel heel lang uh, doorgezaagd uh, wat... na al die uh, excursies. Ja, want de, de vorm was dat u zeg maar s'avonds een soort van dagboek insprak, hè, wat, wat u beleeft. En uh, hij heeft ook die, die spotlijsten nog eens even nagezocht. De eerste dag heeft u daar vijf minuten over gedaan, de tweede dag acht minuten, en de derde dag uh, tien minuten. En volgens hem zat, er, zat daarin uh, eigenlijk uh, geen enkele uh, kritische noot richting Palestijnen? Uh, ja, maar goed. <laughs> da, da, da, da, da, da, uh, ja, ik heb dat spul natuurlijk niet uh, nagezien, maar ik weet gewoon zeker... En u kunt mijn boekje, Grill Room Jeruzalem, erover nalezen... hoe ik, uh, hoe ik daarover denk. Dus het, uh, dat had hij... Uh, als dat niet bij zijn materiaal zit, had hij het op zijn minst dan uh, kunnen vragen. Maar... Ja. maar, dus, uh, maar ja. Hij, heeft, hij heeft gewoon heel braaf het, uh, het programma gevolg van uh, wat UCP ons uh, aanbood. Hmm. Uh, nou ja, hij, hij spreekt dat dus tegen en hij zegt ook ik heb het ook van Tomezen niet gehoord. Ik had het graag willen horen en dan had ik het er zeker in gestopt. Uh, die reportage die is voor de kerst uitgezonden. De reis is al eerder geweest. Waarom komt u eigenlijk nu pas met uw kritiek? Nou ja, ik, ik, ik, ik ga zoveel eerder uh, geven de NCV ook niet. Het is, een, het, is een, uh, het is een alinea in een, in een stuk. En het is in mijn boek gebruik ik die NCRV-ploeg een beetje op vrolijke wijze... om alle ja, clichématigheid van de, van de media in, de, in, de, in dit conflict uh, aan te tonen. Hè. Dat zij pas gaan filmen op het moment dat, er, uh, dat we weer op bekend terrein zijn. Dat we weer uh, wat, wat van, die, van die wachttorens zien en, en uh, uh, een geweer in de aanslag en weet ik wat. Dus dat, dat, dat hele vooropgezet uh, idee van wat het midden oosten conflict is. En dat, uh, en dat heb ik in mijn boek willen willen weerleggen. Ja. En, en in mijn artikel in de NRC is daar een, ja, een, een, een voorpublicatie ja. uit. Nou ja, goed, de, de, de verslaggever die erbij betrokken was, die, die spreekt toch tegen wat u daar beweert. Dus uh, ja, de, wie, wie spreekt dan de waarheid? Uh, nou ja, ik, ik, ik, ik denk dat ik, ik de waarheid spreek dan. <laughs> in ieder geval uw waarheid. Ja, ja uw waarheid. Dus, nee. Ja, nee, dan is het in ieder geval uw waarheid. Want ik, ik bedoel, ik, ik hoor hem uh, een heel ander verhaal vertellen. Zou het kunnen dat u vooraf, uh, dat u vooral achteraf bent gaan beseffen dat de reis nogal eenzijdig was? En dat uw kritiek eigenlijk. Ja, dat het vooral een, een kwestie van voortschrijdend inzicht is geweest? Uh, natuurlijk. Kijk, ja, ik, ik, ik, ik doe drie maanden over een boek, dus dan, dan kom je natuurlijk tot inzichten die je niet meteen ter plekke. Uh... Kunt, kunt verwoorden, dat lijkt, dat lijkt me duidelijk. Maar uh, ik weet niet wat daarop tegen is om ergens over na te denken. Nee, nee dat is zeker niks tegen. Um, goed, ik, ik, dank, uh, ik dank u dat we even aan de telefoon willen komen. Frans Tomijs, de schrijver. Ja, dank u wel. Uh, over Israël gesproken, Israël gaat journalisten die verslag willen doen van het hulpconvooi richting Gaza toch niet het land uitzetten. Eerder werd gemeld dat verslaggevers die zouden meevaren met het konvooi tien jaar lang Israël niet meer in zouden mogen. Een eerder hulpconvooi voor Gaza kwam vorig jaar in het nieuws toen de schepen met geweld werden gestopt en daarbij vielen toen tien doden. De meeste landelijke dagbladen hebben hun oplage in het eerste kwartaal van dit jaar zien dalen ten opzichte van dezelfde periode in 2010. Alleen de Volkskrant en NRC Next boekten winst. De oplagen van de Volkskrant kwam uit op bijna 265.000. Dat is bijna 13.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. NRC Next zag de oplagen ietsje stijgen tot bijna 83.000. AD, NRC Handelsblad, De Telegraaf en Trouw zagen de oplagen dalen. De leegloop van presentatrices bij SBS is nog niet ten einde. Na Patty Brad en Katja Schuurman vertrekt nu ook Ellemieke Vermolen. Ze presenteerde De 25 en ook het programma Huizenjacht voor SBS. Met een huis in België en twee kinderen is drie uur rijden voor een opnamedag erg veel, zegt Vermolen, die nu dus kiest voor haar gezin. Veel kijkers van Goede Tijden Slechte Tijden houden hun adem nu al in. Volgende week vrijdag is het de dag van de zomerklifhanger. Vandaag maakt RTL hem bekend, bruiloft eindigt in hel, staat er boven het persbericht. Een bruiloft waar de gasten iets ergens over komt, dat is een klassieker onder de cliffhangers. In 1985 bijvoorbeeld eindigde de serie Dynasty met een schietpartij op een bruiloft in Moldavië. In de slotbeelden lagen alle gasten met bloed besmeurd op de vloer. Wie te lastig deed bij de contractonderhandelingen, kon dus makkelijk uit de serie worden geschreven. Now en ever, let us pray in peace. Maar liefst 60 miljoen Amerikanen zagen deze seizoensfinale van Dynasty. Uiteindelijk bleken alleen twee bijrollen niet meer terug te keren. Wil met RVT van NTR in gesprek over mogelijke samenwerking met wereldomroep. Kan NTR plug-in omroep zijn voor RRW in kader efficiency? Nou, dit klinkt een beetje als codetaal, maar het is een tweet van Joop Daalmeijer... tot 1 september de directeur van de NTR. Meneer Daalmeijer, goedemiddag. Dag Jurgen, goedemiddag. Dat is wel een hele moderne manier om een proefballonnetje op te laten. Nee, het is geen proefballonnetje. Het is een handreiking. Kijk, uh, de wereldomroep zit erg in de problemen. Die worden nogal hard afgerekend door de huidige coalitie. Uh, er gaat enorm veel geld op. Uh, uit. En dat vind ik heel jammer. Ik heb daar gewerkt met heel veel plezier. En en wa u werken... was daar hoofdredacteur ook? Ja, er werken veel vrienden van mij daar, van de, van de algemeen directeur... tot en met de hoofdredactie. En ik weet dat dat daar een hele beroemde tijd is. Dus er is een hart onder de riem. Ik steek de hand toe. Ik vraag er ook uh, toestemming voor. We hebben een raad van toezicht. Het is maar één, want Jan zal er ongetwijfeld veel hebben. Maar... Jan, Jan is Jan Hoek, de directeur van de Jan Wereldom... Hoek is de wereldoproep. dat is ook een vriend van me. Dus die zal nog heel veel eisen in het vuur hebben. Maar ik hoop dat het een beetje sfeer terugbrengt in dat bedrijf. Want je zal maar zo geknuppeld worden. Ja, um, 46 miljoen budget nu. Dat moet terug naar 14. Um, hoe ziet u dat voor u, uh, die, die samenwerking met, uh, met de NTR dan? Kijk, het gaat ons niet om de inhoudelijke samenwerking. Dat moet de Wereldomroep vooral zelf doen. Dat is een eigen organisatie. Die zijn even onafhankelijk als wij. Het gaat mij om samenwerking op het gebied van de back-office... personeelszaken, automatisering... huisvesting, Ik kan het zo gek niet noemen. Die dingen, dat leidt tot efficiëntie. Dat hebben wij gezien in de samenwerking tussen de NPS... de RVU en Teliak. We hebben daar per slofvereniging miljoenen door gespaard in de efficiëntie dat ze ook met de Wereldomroep kunnen. Het gaat mij niet om de inhoudelijke programma's. Daar zijn ze zelf van. Nou de eerder al genoemd Jan Hoek, de directeur van de Wereldwemroep... ook aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. En hebt, dag Joop. U, u, ja, Jan. Ja, u hebt die tweet natuurlijk ook gelezen. Wat, wat vindt u van dit idee? Ja, nou, Joop is natuurlijk een, een, gewa een gewaardeerde hekscollega... en een handreiking is nooit weg. Maar laat ik eerst iets zeggen over... De, de sfeer. Voor de, voor de sfeer is het niet nodig, want ik ben apenplos op het bedrijf hier. Ze hebben gisteren een prachtige uitzending gemaakt. Nou, ik kan toch niet ze zeggen hebben... dat de slingers daarop gehangen zijn, lijkt me of wel? Ze, ze hebben heel, heel, heel netjes gedemonstreerd. Nee, maar de sfeer hier blijft professioneel. Dus het is niet een terreergeslagen clubje of wat dan ook. Dus da daar ben ik heel blij mee. En vervolgens, natuurlijk moeten wij eerst uh, nu onze eigen knopen gaan tellen. En kijken wat wil je wel doen, wat wil je niet doen. En precies zoals Joop aangeeft, daar is zeker een aantal eisers voor in het vuur. En dat is ook een two-way street. Want hier zit natuurlijk, en dat is nog gisteren op het bevestigde borst van de hand, eh, de, de beste buitenlandredactie van Nederland. En het zou natuurlijk doodzonde zijn als eh, dat wat in Nederland steeds moeizamer gaat namelijk goede berichtgeving over het buitenland nog moeilijker gaat worden doordat de link met deze organisatie weggaat. Ja. Dus daar moet je zeker kijken naar als wij eerst gesproken met buitenlandse zaken en ons eigen plan getrokken enzovoort, ja. uh, naar, naar die soort opties. Dus in die zin uh, zeer gewaardeerd. En wij kennen Joop natuurlijk als de snelste man ja. van de dus hij was ook de ja. eerste die daar naar buiten kwam. Uh, buitenlandse zaken, want daar, daar valt straks een wereldomroep onder, die komen daar op de begroting. Ik hoorde trouwens in, in de geruchtencircuit hoorde ik ook nog dat, uh, dat er een optie wordt bekeken om misschien wel commercieel te gaan. Klopt dat? Ik, nou, geruchten zijn overal natuurlijk, maar wat je moet doen is dat als, als je minder uh, de knelling van de mediawet zoals we die nu kennen hebt, uh, en onder een andere regime valt... dan zijn er meer mogelijkheden om ook andere activiteiten te ontplooien... of zelfs naar public-private partnerships te gaan. Ik heb nou, zelf gehoord. Ik, dat, ik, ik, ik, ik, help, ik help Jan aan een idee, dat heeft hij mezelf verteld. Misschien schiet hem er nu even niet te binnen. Het, het, het uh, programma voor vrachtwagenchauffeurs, wat op de ochtend gaat van de wereldomroep... wat ja. een groot gedeelte van Europa te ontvangen is... Het is het enige, want de middengolf wordt door de publieke omroep... natuurlijk niet meer gebruikt voor die, voor die informatiestroom. Dat zou uitstekend tot een commercieel programma gemaakt kunnen worden. Ja. Goed, dus, dus al dat soort gedachten spelen. En dit neemt u daarin mee, meneer Hoek. De raagontreiking van Joop Daalmeijer. Die, wo die wordt zeer gewaardeerd. Uh, en dat is één e van de ijzers. Waarvoor dank. Nou, u gaat vast nog wel eens een keer koffie drinken met elkaar. Dus bespreken het uitgebreid verder, lijkt me. Uh, bedankt... We gaan ook gaan eten, Jurgen. Ja, ik vind het prima. Op kosten van de publieke omroep of van de eigen zak? Ja, ik betaal die dingen gewoon zelf. Ik, ik, wat... ik, ik wil zeggen: ik wil zeggen dat eerste kan niet meer. Hè? Nee. Zeg, uh, bedankt dat u allebei van de telefoon willen komen. Bergstem. Joop okay, ja, Daalmeijer was dat directeur van de NTS. Dan is hier de laatste vraag: de handvraag. dat is de Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. En daarvoor gaan we terug naar 1965. Vandaag, 46 jaar geleden, kondigde koningin Juliana officieel de verloving van haar dochter Beatrix aan met Klaus van Amsberg. Toen bleek dat Klaus lid was geweest van de Hitlerjugend, ontstond een grote commotie in Nederland. Oorlogsexpert Loer de Jong moest eraan te pas komen om de naam van Klaus te zuiveren. Lidmaatschap van de Hitlerjugend was verplicht voor elke Duitse jongen, zo bleek. Klaus kwam tijdens de presentatie van de verloving zelf terug op die commotie. Het is voor mijn man en mij een grote vreugde... u nu zelf... de verloving aan te kondigen van onze dochter Beatrix... met de heer Klaus van Amsberg. We zijn heel gelukkig dat ze deze keus heeft gedaan... die de keus van haar hart is. En ik persoonlijk... Ik kan alleen maar zeggen dat ik mij geen beter mens als man voor mijn dochter zou kunnen indenken. En dan zou ik nu graag het woord aan Klaus geven. Ik ben blij dat ik mezelf aan u mag voorstellen als de verloofde van prinses Beatrix. Ik ben mij wel bewust van uw gevoelens en van de moeilijkheden die hier voor velen van u...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 Ja, natuurlijk is het tussen Nederland en Klaus meer dan goed gekomen. Dat bleek overigens nog niet tijdens het huwelijk van Beatrix en Klaus in Amsterdam. Toen de rijtour in de Gouden Koets werd ontsierd door een rookbom die naar de koets werd gegooid. Lunch met Jurgen van der Berg. Dankzij internet komt nieuws veel sneller tot ons. En uh, tegenwoordig verschijnen er ook allerlei uh, boeken. Als e-book. En er is iemand, en dat is Wiebe de Jager, uh, van uitgever Eburon. Die zegt van, als je dat bij elkaar voegt, dan heb je een heel interessant uitgeefmodel. Namelijk Instant E-book Publishing. Uh, Wiebe de Jager, goedemiddag. Heel hele goedemiddag. Hoe moet ik me dat voorstellen? Wat, wat gebeurt er dan? Nou, um, eigenlijk heel eenvoudig. Er is iets in het nieuws. Hè? Ik kan me voorstellen bijvoorbeeld in de tijd van uh, Klaus dat we net hebben gehoord dat er een belangrijke gebeurtenis is. En dat je daar als lezer uh, meer over wilt weten. En de aanleiding van zo'n gebeurtenis en de context van zo'n gebeurtenis en ook de gebeurtenis zelf. Nou, en waarom zou je dat niet heel kort na een nieuwsfeit in een e-boek uh, samenbundelen en dat aanbieden aan lezers? Ja, dus eigenlijk het heel snel publiceren van een klein boek. Als je dat voorbeeld van Klaus, ja toen was er nog geen, uh, geen uh, nee. e book natuurlijk, maar als je dat als voorbeeld aanhoudt... Dan, dan zou je dus inderdaad al vrij snel, misschien in een week of twee, uh, daarna zou je al een soort e book krijgen over die kwestie. Nu duurt dat nog weken of nog maanden. veel sneller, hè? dan uh, denk ik aan uh, 24 uur Kijk aan. Ja. En, uh, hoe, dus dan, en hoe kan je dat dan zo snel uh, distribueren? Nou, dat, wat je een aantal nodig, nodig hebt is een aantal zaken, je hebt natuurlijk een aantal uh, mensen nodig die heel snel informatie kunnen, uh, toegankelijk kunnen krijgen en ook uh, kunnen verwerken. Uh, dus je zal moeten werken met een netwerk denk ik, van, uh, van schrijvers of bloggers of, uh, of redacteuren. Want het moet ook allemaal wel kloppen wat erin staat natuurlijk. Uiteraard. Er moet wel wat onderzoek worden gedaan, lijkt me. Er zal één iemand moeten zijn die dat heel snel en heel centraal kan, uh, kan aansturen... waarbij natuurlijk al ja, uh, gebouwd wordt op materiaal wat er al ligt. Uh, dat wordt dan geduid op dat moment door een, uh, een snelle groep uh, schrijvers en journalisten. En uh, je verpakt dat in de vorm van een e-book desnoods... met afbeeldingen en geluidsfragmenten en videofragmenten erbij. En je zorgt dat dat, uh, dat, dat binnen een paar uur via e-book ontsloten kan worden. Ik geloof dat de presidentsverkiezingen in Amerika... dat wordt een, een test, hè? Dan komt er al heel snel zo'n boek op de markt. Ja, dat klopt. Dus uitgever Random House... dat is een bekende grote Amerikaanse uitgever... die gaat tijdens de presidentsverkiezingen... Uh, gaan zij uh, e-books op de markt brengen. De, bijvoorbeeld als er een debat plaatsvindt... dat je dan binnen 24 uur... Uh, kan lezen over dat debat, uh, wat daar gezegd is, uh, korte analyse van wat er gezegd is en ook de aanloop van het debat. En dus daar zie je dat inderdaad dat instant e-book-publishing ja. uh, van start gaat. En, en wat wordt de eerste Nederlandse? Uh, nou, <laughs> persoonlijk was ik uh, erg geïnteresseerd in uh, de PGB-discussie, dus persoonlijk uh, gebonden budget. Um, het leek mij heel interessant om daar uh, ook in hele korte tijd een e-book van uh, te maken. Maar ik ben nog op zoek naar auteurs. Dus uh, mensen die daar iets over willen zeggen, die zijn van harte welkom. Die kunnen zich melden bij eBuron. buron uh, Inderdaad. Wiebe, Wiebe de Jager, dank voor de uitleg. Graag gedaan. Over instant e-book publishing. Zometeen het mediaforum met Tjeu Fase en Mathieu Slee. Nu eerst Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS Journaal. Rusland heeft het importverbod van Nederlandse en Belgische groenten definitief opgeheven. Dat heeft het hoofd van de Russische gezondheidsdiensten bekendgemaakt. De Europese Commissie meldde vorige week al een akkoord te hebben met Rusland over opheffing van het importverbod. Maar er moesten nog dingen geregeld worden. Bij een ernstig ongeluk op de A2 bij Marhezen is een dode gevallen. Zeker 14 mensen zijn gewond geraakt. Toen nog onbekende oorzaak reed een vrachtwagen achterop een truck met militairen. De directeur van Chemiepak in Moerdijk is gearresteerd. Hij wordt samen met drie naaste medewerkers verdacht... van het opzettelijk opslaan en bewerken van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. En verder waren de veiligheidsmaatregelen... op het terrein van het bedrijf in Moerdijk onvoldoende, zegt justitie. En in Athene zijn tienduizenden Grieken de straat opgegaan... in het kader van een 48-uur-staking. Veel demonstranten hebben zich verzameld bij het parlement... uit protest tegen het kabinetsplan om forse bezuinigingen door te voeren. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. De onweersbuien manifesteren zich nu voornamelijk boven het westen van Nederland en trekken naar het noorden. Daarna is het mogelijk even wat rustiger, maar later in de middag zullen we op meerdere plekken buien zien ontstaan. Ook vanavond komen er geklusserde onweersbuien voor met kans op windstoten, hagel en kans op wateroverlast. De temperatuur loopt vandaag op tot dik 30 graden in het oosten van Nederland. Komende nacht verplaatsen de buien zich naar het oosten. De wind draait geleidelijk naar het noordwesten en daarmee wordt de warme lucht richting Duitsland geleid. Morgen is het dan compleet ander weer met veel lagere temperaturen. Mogelijk in de ochtend in het oosten nog een bui. In de rest van het land is het droog en af en toe zonnig. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Je heeft al in het nieuws kunnen horen. Op de A2 Maastricht naar Eindhoven is een behoorlijk ernstig ongeluk gebeurd... bij de afhoudt Buddel. Op dit moment is de weg daar dicht tussen Nederweert en de afhoudt Buddel. Er staat 4 kilometer file. Op de andere rijband staat 6 kilometer, want daar is de linkerrijst ook afgesloten. Verkeer tussen Maastricht en Eindhoven kan het beste omrijden via Venlo. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht staat voor Maastricht nog een file van 3 kilometer... En op de A15 Rotterdam in de richting Gorkum. Voor de Noordtunnel staat twee kilometer door spoedreparatie. Er zijn twee rijstoken afgesloten. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vraag met Tjeu Fase, die journalist bij het Financieel Dagblad. En Mathieu Slee, die is hoofdredacteur van Story. Welkom allebei. wel. Ja. Um, eerst even over het omroepdebat gisteren. Dat is uh, nieuws dat we hier in eigen huis behoorlijk op de voet hebben gevolgd. Woelige tijden in, uh, met name uh, bij de publieke omroep. Vooral uh, natuurlijk hier uh, dus. Uh, gisteren werd over de megabezuiniging gedebatteerd. En het plan van de minister kwam vrijwel ongeschonden door de Tweede Kamer. Tjeu Fase, is er nog iets dat uh, jou heeft verbaasd? Nou, ik moest wel erg lachen om uh, de ophef in de Kamer... over de verhoging van het lidmaatschap van de omroepen. Want ik geloof dat het nu 15 euro per jaar gaat kosten. Ja. En ik hoorde in ieder geval een mevrouw van GroenLinks daar... vreselijk zich druk over maken, want dat konden de mensen niet betalen. Uh, nou ja, sorry, hoor, ik denk dat iedereen daarom moet lachen. Uh, 15 euro, als je graag lid wil zijn van de omroepvereniging... dan kun je 15 euro opbrengen. En volgens mij kan dat zelfs met een bijstandsvereniging. Uh, Uitkering. Het lijkt allemaal zo wereldvreemd, wil ik maar zeggen, die hele discussie. Uh, enorme afstand tot, uh, denk ik, tot mensen, uh, de, de, de kijkers. En dat bleek ook wel uit die opiniepeilingen van Marus de Hond. waar het nou ja, driekwart of uh, twee derde van de mensen ja. steunt, uh, steunt die bezuinigingen. De, er is een grote kloof tussen Hilversum en denk ik en de luisteraars. Ben jij zelf lid van de omroep eigenlijk? Nee. Wat nee. jij? Ik ook niet. Nee. <laughs> was <laughs> <laughs> Ik moet trouwens... Want, want ik ben het met Tje helemaal eens. Ik bedoel, 15 euro per jaar. Als je nagaat wat een, een, een pakje sigaretten bijvoorbeeld kost... of een, een, een biertje in het café... dan denk je, waar hebben we het over? Uh, aan de andere kant begrijp ik de paniek bij de omroepen wel een beetje... Want, de prijs krijgt momenteel geloof ik op 4,80 gaat omhoog. Ja, zo. nee, ja rond de, de 6 euro ben ik, maar goed. Maar ik 6 de... euro. Dus ik kan me voorstellen op het moment dat je een kaart moet sturen naar je leden... Uh, en er is opeens een enorme uh, verhoging uh, dat je van tevoren niet weet hoe mensen reageren... Het, het toont ja. een beetje aan dat, dat, dat het systeem gewoon helemaal niet werkt... met veel te veel omroepbazen, veel te veel overheid, in, in mijn ogen. Um, ook programma's die helemaal niet nodig zijn publieke omroep, omdat je die uitstekend aan commerciële zenders kunt aflaten. Kunt, kunt maar, maar, maar nog even over die leden. Want kijk, ik, ik wat je zegt, dat, het is jullie mening en prima natuurlijk... maar alleen Den Haag zegt van de leden worden belangrijker... en vervolgens wordt de contributie verhoogd. Dus wordt het, wordt het automatisch toch lastiger, denk ik, om leden te, te krijgen dat is toch als je als je iets verhoogt, dat vinden mensen over het algemeen niet leuk. Dus die zeggen hun lidmaatschap op of, of gaan geen lid meer worden. Maar ik denk dat Den Haag eigenlijk al tientallen jaren medeverantwoordelijk is voor de chaos. En dat wordt er inderdaad niet beter op. Dat zie ik ook wel. Ik zag een interview met Ed Nijpels die inderdaad een paar noten kraakt over over de inconsequenties in de in de hervormingen. Um. Maar ja, de, de protesten van de omroepen vind, vind ik zelf ook. Ik, neem, ik, moet, ik zie nu zo'n dus nieuwe omroep, hè? Wakker Nederland. Laat ik één voorbeeld nemen. Daar verwacht ik toch enige vernieuwing van. Wakker Nederland maakte zich als geen stijl altijd vrolijk over het langdurige recess van de Tweede Kamer. Ik geloof dat Wakker Nederland nu zelf een recess heeft. Wat, oh, sorry, ik ga twee door elkaar. Ik pound. Pound, ja. pound heeft een recess nu wat twee keer zo lang als in de Tweede Kamer. Die hebben geloof ik een zomerreces van vier maanden. Ja. Uh, het, uh, ik vind ja. dat rot. Uh, vot, er vot, je, er vot, was he? nog een, een plan om uh, een soort jeugdlidmaatschap in te voeren. Dat zou dan 7,5 euro kosten. Ja, ik begreep dat het uh, met name door het BNN werd geroepen. Dat, uh, dat is natuurlijk de eigen doelgroep ook. Dat uh, voor jongeren dan de drempel de hoogste worden. Ja, dat valt weer een beetje in het kader van wat we tevoren zeiden. Uh, moet je kijken wat jongeren uitgeven aan telefoons en, en noem maar op. Kleding. Uh, Bovendien kun je dan ook afvragen van, uh, of de concurrentie er niet een beetje oneerlijk wordt. Want waarom dan bijvoorbeeld niet ouderen met alleen een aow ja. uh, korting gegeven? Nou ja, uh, ja, dat is ook wat de omroepen zeggen. Uh, van dan maar gewoon één bedrag en, en het liefst zo laag mogelijk natuurlijk. Uh, Mathieu, jij bent betrokken bij het Financieel Dagblad. Die zitten volgens mij hetzelfde pand ook als BNN, Nieuwsradio. Sterker nog, er is een, uh, een verbindenis tussen. Ja, is dat ja, ook de reden op, waarom je dit soort dingen zegt of niet? Nee, nee, ik geloof dat ik, dat ik die ook al tien jaar geleden vond... Voordat, of hoe lang BNR ook staat, voor de, voor de BNR uh, bestond. Maar en, ik, ik vind ook dat er minder radio... Om, eh, radio we hebben geloof ik vijf publiek onderwerpen, vijf, vijf zes, radio's. Zes zelfs. Zelfs, zelfs. Nou, voor mij mag de helft weg. En, dat zeg ik, en ik vind trouwens dat Radio 1 mag blijven, hoor. Dus jullie mogen BNR blijven con concurreren. Maar als je nou wil bezuinigen, bezuinigen, gooi je er een paar van die radio uit. En, en eigenlijk ook het televisienet. Maar welke dan? Welke zouden we weg kunnen wat jou betreft? Ja, sorry, ik ken ze niet allemaal, want ik luister ze niet. Ja, en met mij, met, met, met, met mij het overgrote deel van de Nederlanders. Ja, ja maar dat is natuurlijk niet waar. Nee, ik wil wil ik, radio ik, 2 is, is, voorbeeld is, is doen we in de, de, de, de top 2000-tijden. Iedereen heeft dat ding aanstaan. Ja, dan zetten we dat voor op Radio 1. Waarom kan dat niet op Radio 1? Of op Radio 3. Ja, daar zombie, doe je, daar radio doen we weer 3. andere leuke nee, dingen. Nee, Radio 3 kan dat prima. Maar laat ik een voorbeeld nemen. Ik zag, deze week heeft de Caro Detective maand. Ja. Volkomen overbodig. Hartstikke leuk. Maar laat het over aan een commerciële zender. Ja, maar je hebt een commerciële het... detective zender op. Ja, daar en ben dat ik het hoeft... eigenlijk nou helemaal met je mee oneens. Want ik bedoel, als ik Weet iets je? kan waarderen van de KRO, dan is het wel uh, het aantal detectors wat ze uitzenden. Dat je gewoon heel lekker naar een film kan kijken zonder reclameblokken. Uh, ideaal. Ideaal. Kijk, ik bedoel, ik sluit maar op een netje erop van we moeten die lulige spelletjesprogramma's, dan moeten wij vanaf die moeten maar naar RTL 4 of naar SBS. Maar ik vind een goede hem op zijn tijd. Uh, nou, daar heb ik echt heel zeven voor of zo. Voor echt heel weet ik veel hoeveel. Er is nog één ding wat ik eruit wil lichten. Het voorstel van de PVV om meer Nederlandstalige muziek... Uh, zij zeggen dan op Radio 2. Ik geloof 35% zou dan moeten bestaan uit Nederlandstalige muziek. Wat vind jij daarvan, Mathieu? Ja, dat vind ik waanzin. Ik bedoel, ik, ik vind dat de omroepen zelf uitmaken... welke, welke uh, muziek ze willen brengen. Bovendien heb je volgens mij een hele goede commerciële zender... die alleen maar, of bijna alleen maar Nederlandstalige muziek brengt. Uh, laat het gewoon over aan degene die uh, die, die programmering moet doen. En ga dat niet verplicht opleggen. Op Zou jij dan wel naar de publieke omroep luisteren, Mathieu? meer Nederlandstalige muziek draaien? Nee, nee, ik luister wel aan het publieke omroep, maar uh, naar Radio 1 heb ik eigenlijk genoeg aan. Mm. En, uh, um, nee, ik vind het ook een, een beetje onaangenaam voorstel. Uh, het, het is zo'n verdediging van, uh, je, je bouwt een soort muur op. Uh, er zijn commerciële zenders die veel Nederlandstalige uh, uh, muziek draaien. En als mensen daar hebben, dan heb kunnen dus daarop afstemmen. Dus ik zie de noodzaak ook niet om nee. met zo'n kwotum te komen. Uh, overigens wordt, wordt er ook al heel veel Nederlandstalige muziek gedraaid op Radio 2, zei de zenderbaas vanochtend. We gaan er straks over doorpraten in Stand.nl. Stelling gaat er zelfs over. Thomas Dekker. Um, een, ook een bekende Nederlander intussen geworden. Wielrenner. Was twee jaar geschorst. Um, gisteren een lange documentaire van Geert-Jan Lasje van de EO. Uh, die hem twee jaar lang volgde. Uh, Tje Faze, wat vond je daarvan? Ja, ik vond het prachtig. Ik heb het de helft gezien. Uh, ik vond het prachtig. Hij komt echt heel dicht bij, uh, bij Dekker. Uh, Volgens mij is hij een lastige man, die Dekker, hè, die Thomas Dekker. Ik heb mezelf één keer een half uur meegemaakt in een, uh, een Amsterdams café... en was toen uh, tamelijk onbenaderbaar. Dus überhaupt om hem zijn medewerking te krijgen is al heel lastig. En je ziet toch in de loop van die twee jaar dat lastige vragen... die steeds opnieuw gesteld worden. En je krijgt echt een beeld van die man. Ik vind dat hij dichtbij komt zonder dat het klef wordt. Dus ik was erg onder indruk. Mathieu? Ik, ja, ik stuit me er helemaal bij aan. Ik bedoel, de man, uh, zoals jij hem beschrijft, ik heb hem nooit ontmoet... Maar zoals jij hem schrijft, kwam hij eigenlijk in de, in de documentaire ook wel over. Dat je denkt, van, ja, toch iemand die je op een bepaalde manier moet benaderen. En het kwam, ja, heel eerlijk, een heel eerlijk beeld werd. Ja. Oké, okay, het was heel eerlijk, maar het, het, eigenlijk waar het om gaat... namelijk dat hij namen en rugnummers noemt, letterlijk en figuurlijk... dat doet hij niet in die film. Nee, dat klopt. En dat, dat, dat vond ik van tevoren onbevredigend. Maar dat had ik al gezien in, in de interviews. Hè, want hij heeft ook een, er is ook een boek verschenen van ja. zijn hand, geloof ik. Dus uh, dat, dat wist ik al... Maar die worsteling van Dekker die, die mensen probeert te beschermen... die hij eigenlijk niet wil beschermen... Uh, ook hoe die geleidelijk aan toch steeds meer... Uh, uh ja zich vast heeft gelogen eigenlijk. Hè. En dan is hij steeds meer van de waarheid gaan onthullen. Dat spel blijft hij eigenlijk nog steeds spelen. Eh, ik vond het toch fascinerend. Ja, die, die maker, Geert-Jan Lasje, is inderdaad heel dicht op hem gaan zitten. Ik, ik geloof dat ze echt af en toe een enorme ruzie hebben gehad. En tegelijkertijd ook een soort, ja nou, ik weet niet zeggen of ze vrienden zijn geworden. Wat vind jij van die manier van aanpak? Uh, ja, er spreekt in ieder geval een enorme bevlogenheid uit met het onderwerp. Want hij heeft het ook heel lang, hij heeft hem heel lang gevolgd, ja. begrijp ik. Maar kan je dan uh, ook altijd nog even kritisch blijven en zo? Je ook een soort van, ja. ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Uh, want mensen we zijn natuurlijk geneigd om zich af te vragen: van, uh, krijg je er niet een te intieme band? Maar op het moment dat je iemand natuurlijk heel lang uh, dicht op zijn huis zit, kun je ook aan iemand een hekel krijgen. En uh, ja, ik, ik vind die aanpak vind ik gewoon heel erg heel erg professioneel. Ja, dat is een mooie film. Ja, hij moest het risico aangaan, denk ik, om, om, om het te proberen. En ik vind de prestatie van formaat. Want het wordt niet klef, zoals ik zei. Dus. Nou, die... uh, Mart Smeets, uh, bruggetjes gemaakt. Want we blijven bij het wielrennen natuurlijk. Ik, ik haak niet in op dat klef, absoluut niet. Uh, <laughs> ja, Hij is gewoon een, een van de belangrijkste wielenjournalisten van Nederland. Uh, en uh, gisteren werd bekend dat hij dus met uh, pensioen moet. Uh, is dat raar eigenlijk? Want Marts Smeets heeft zelf altijd gezegd van ja als ik 64 ben maak ik dezelfde dingen als als, als ik 66 ben. Uh, het is in zoverre raar natuurlijk dat je juist nu uh, in, in Den Haag voortdurend de discussie hebt over lange doorwerken. Nou hier heb je iemand die eigenlijk in het verleden heeft aangegeven ik wil graag lange doorwerken ja. en uh, die moet nu uh, vertrekken. Uh, ik begreep dat het ook uh, ze vertrek ook verband houdt met de bezuinigingen uh, bij de publieke omroep. Uh, ze konden niet meer betalen. Nou ja... Ik weet niet, heeft hij dat zelf gezegd eigenlijk? Ja, dat, dat heb ik teruggelezen, oh, ja. Okay. Dat het aantal programma's dat daar kritisch naar gekeken werd. En, uh, en dat het ook te maken had met uh, het hele kostenplaatje. Maar goed, aan de andere kant, hij blijft uh, freelancen. Dus ik kan me niet voorstellen dat we helemaal niks meer van hem gaan horen. Chur, ga jij Mart Smeets missen? Want hij gaat dit jaar zijn laatste reeks doen. Nee, ik, ik, vond dat die, ik denk niet dat ik hem ga missen, want ik vond dat hij eigenlijk te dominant was in veel programma's, in de wielenprogramma's. en eigenlijk ook met, met schaatsen zag je het ook wel. Uh, basketbal mag hij voor mij van blijven doen, hoor. Maar uh, uh, hij, hij heeft letterlijk zo'n structische stempel erop. Uh, ik geloof dat... Sjeck uh, van Gelder wel eens heeft gezegd... als je met uh, Mart samenwerkt, dan mag je zijn schoenen poetsen. Uh, dus dan, in de schaduw van Mart konden andere journalistieke talenten niet, uh, niet opkomen. Dus ik denk ook wel, dat, het heel dat is. Maar lag dat aan Max of aan die andere talenten dan? Want ik bedoel, hij, hij is toch gewoon goed... Nou, daar kun je ook nog wel een paar opmerkingen bij maken. Bij Mart Smeet staat de heroïek van de sport voorop. Uh, op de eerste plaats, op de tweede plaats en op de derde plaats. En op de, en op de vierde plaats, ja, bij wielrennen ben ik toch gefascineerd door het dopengebruik. Daarom vond ik die documentaire over Thomas Dekker zo geweldig. En uh, bij Mark Smeetsen is dat de 30 jaar dat hij het wielrennen heeft ge, uh, gevolgd... is dopinggebruik. Ja, hij meldt het op het moment dat het aangetoond is. Dat mensen je je positief hebt dat worden boek zijn. meegenomen wat hij heeft geschreven over Lance Armstrong. He, de Lens Factor. Ja, en daar dat... staat ook verder niks in. Hoor, over... Ja, in het voorwoord. De, vier, de, eerste, vier, de eerste vier bladzijden dus noemt hij het. Dat, uh, uh, uh, dat uh, Lens Armstrong mogelijk zijn zeven toeronderwinningen op basis van doping heeft gekregen. He. Um, maar ja, hij zegt van ja, dat is de omega van het peloton... En ik vind eigenlijk dat hij daar tot hoogte, ho grote hoogte zich bij aansluit. Dan gaat het eigenlijk niet over de heroïek in de sport? Ja, maar deze heroïek in het wielrennen is toch wel ernstig aangetast... zoals we inmiddels weten. Er is dus jaar in, jaar uit in de belangrijkste koers mensen uit de race worden genomen. Uh, en daar zijn de Nederlanders dus niet van verschoond, is nu gebleken. Nee, maar daar hoef je niet te verzwijgen, hoor. Maar ik bedoel, op het moment dat je dat volgt, dan, dan gaat het toch... Je, je gaat toch zitten kijken om de heroïek. Ik bedoel, op het moment dat je, dat je denkt... Van ja, de, de nevenaspecten, dopinggebruik, het gebeurt als het, allemaal. Als het doorgestoken kaart is, eh, dan heb ik daar moeite mee. Kijk, in zijn boek noemt hij wel voorbeelden... van hoe, hoe bijvoorbeeld Armstrong bepaalde overwinningen kocht... He, door concurrenten een deel van het de prijzengeld uh, te geven. Ja, dat wil ik toch wel graag lezen. Ja. Want dan is het doorgestoken kaart die hele week. Ja, ah, goed, dat is, dat is in de wielenwereld, wereld. Uh, ik, ik geloof dat het Theo de Roo ooit was, die zei van wat je ziet, is ongeveer de helft van wat er echt gebeurt. Al die afspraken onderling, na zo'n tour worden er allerlei rekeningen met elkaar vervenerd. Jij hebt mij toen geholpen en zo. Dus dat is op zich wel een mooi ja, verhaal. misschien komt dat door mijn financiële achtergrond, maar ik vind dat verhaal eigenlijk ja. niet zo leuk. Mathieu, het is natuurlijk ook een bekende Nederlander. Hebben jullie er veel over geschreven? Nee, ik heb hem in al die jaren dat ik nu in de, de kors heb werk, niet herinneren uh, dat we ooit een verhaal over hem gepubliceerd hebben. Echt uh, een voorbeeldig dat... privéleven, uh, Mathieu? Ja, daar hangt het wel mee samen natuurlijk. Ik, nou ja, ik durf niet te zeggen dat hij een voorbeeldig privéleven heeft. Maar uh, zover ik weet zijn er bij ons nooit uh, schokkende tips binnengekomen of minderessen die zich hebben gemeld met een buitenechtere kind. Nee, uh, allemaal niet. Nee, nee. dus... Uh, nou ja, er was één onthulling natuurlijk ooit... dat Ria Visser bij Paul de Leeuw onthulde... dat zij ooit met Smeets het bed had gedeeld. Ja, ja dan maak je natuurlijk ook de afweging van... Uh, is, is dat op dit moment voor ons nog interessant? Ja. Ik bedoel, op het moment dat mensen aan gaan, gaan vertellen... Wat, iets wat in het verleden heeft gespeeld... Ja, ja. dan is het een beetje goedkoop om daar... Uh, Tjeun, nog één ding. Hij zat gisteravond bij Knevelen van de Brink om hierover te praten. Daar zat ook Arnold Kaskens, de oorlogsverslaggever. En Smeet zei, volgens mij wel een <laughs> beetje weet, met een knipoog... Niet. van, ja. uh, nou, misschien kan ik dat wel gaan doen. Oorlogsverslaggeving. Gewoon naar Libië en eens een beetje vertellen hoe dat daar... Uh, nou, ik denk, als oorlogsverslaggever moet je wel een beetje een sportman zijn. Hè? Want je moet er volgens mij een ijzeren conditie hebben om dat vol te houden. Maar dat lijkt me toch echt dat Smeet dat op zijn dertigste had moeten gaan doen... en niet meer op zijn 65 65ste. Dat lijkt me echt uh, fysiek een zware beproeving uh, Mathieu, uh, hij gaat dus stoppen met zijn vaste werk voor de NOS. maar blijft wel betrokken, gaat mooie filmpjes maken. Daar kunnen we ons wel op verheugen nog? Ja, ik ben ervan overtuigd dat we van uh, Martensmeet toch heel veel gaan horen. Goed zo. Dank voor jullie bijdrage aan dit uh, mediaforum. Mathieu Slee en Tjeu Vazen waren dat. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan snel door naar de andere kant van de tafel. Want daar zit hier tussen Bas Rikken. Uh, 48 jaar, uit Zeist... U was huisarts en u bent nu organisatieadviseur. Waarom gestopt eigenlijk met de praktijk? Ik uh, dacht dat ik op een andere manier een goede bijdrage kon leveren aan de gezondheidszorg. Ik ben uh, tien jaar met heel veel plezier huisarts geweest en doe het nu op een ander niveau. Ja. Uh, verzoek u om iets dichter bij de microfoon te komen, want dan kunnen we echt heel goed horen. Uh, en u gebruikt zeg maar uw, uw uh, ervaring op dat punt nu in het nieuwe werk. Ik uh, bemoei me met, uh, gemakshalve gezegd, ruzies en fusies tussen dokters onderling en tussen dokters en bestuurders in ziekenhuizen. Aha. Maar ook dokters die dus samen een uh, praktijk gaan starten of zo? Ja. Ja, ja. Ja, ja. En daar is er vaak ruzie over? Uh, het komt wel vaak voor, ja. ja ik heb er een, een, een druk bestaan aan. Ja. En, en er valt ook nog wel wat efficiëntie te winnen hier en daar? Ook. Uh, maar dokters zijn net mensen. Dus het, het duurt heel veel tijd uh, voordat je ze op goed op sleeptouw hebt genomen. Ja, ik snap het. Uh, we gaan eens kijken of u het nieuws ook een beetje gevolgd hebt. We uh, zitten op 45 punten. Dat is de hoogste score gisteren neergezet. Uh, nou ja, goed, dat is de uitdaging. Eerst maar eens uh, deel 1 van de quiz. De Nieuwsfactor. De Nationale Nieuwsquiz. Hij hey, speelt zo mooi accordeon. Ik vind dat wij de cultuursector geen dienst bewijzen... door op de manier erover te praten zoals er gebeurt, in brede zin. Er is geen stuk dat hij niet kent, opera of operette. Het elke keer voeren van deze discussie draagt niet bij... tot het verbeteren van de, van de verhoudingen. En uh, laten wij daar maar mee ophouden. Hij speelt zo'n mooi van Tral. Ja, Den Haag stond in het teken van de bezuinigingen in de cultuursector. Kunstenaars en sympathisanten demonstreerden op het Malieveld... tegen de voorgenomen bezuinigingen van staatssecretaris Zelstra. Vraag 1. Hoeveel wil hij in totaal bezuinigen op deze cultuursector? 200 miljoen. En dat is helemaal goed. Vraag 2. Een Kamermeerderheid lijkt een aantal regionale instellingen te willen sparen. Opera Zuid in Limburg lijkt te worden ontzien, evenals een Fries gezelschap. Hoe heet die Friese instelling waar toch niet op bezuinigd gaat worden? Ik dacht dat dat theater was. En uh, dat is goed, omdat Fries de tweede officiële taal van Nederland is... vindt een Kamermeerheid dat het uh, theatergezelschap behouden moet blijven. Ook gezelschappen in Gelderland en Brabant worden ontzien trouwens. Vraag 3. In 1986 was de première van het toneelstuk Going to the Dogs... in het uh, voor 65.000 gulden door de overheid gesubsidieerde stuk... liepen zes herders onder, onrustig over het podium... snuffelden, blafte deden hun behoefte en keken naar de televisie. Het verstrekken van die subsidie leidde tot Kamervragen. Wie was de bedenker van Going to the Dogs? Geen idee. Het was Wim T. Schippers. Het trainen van de honden duurde negen maanden... maar volgens Schippers hielden ze zich precies uh, aan het script. Later maakte hij onder meer de pindakaasvloer... en sinds kort staat er een enorme drol voor het VPRO-gebouw. Ook allemaal door hem gemaakt. Um, hij heeft iets met fecalien, zou ik bijna zeggen. Um, we gaan naar vraag 4... U hoort een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Ik kom hier niet primair om geld te verdienen. Ik kom hier primair om bij een, een leuke club te komen... waar veel mogelijk is en proberen kampioen te worden. Dat is Koa Adriaans, volgens mij. Dat is goed gisteren gepresenteerd als de nieuwe coach van FC Twente. Een andere trainer in de eredivisie is minder gelukkig. Dit is vraag 5. John van der Brom wil graag weg bij ADO Den Haag. Maar die club wil hem niet laten gaan. Persoonlijk is hij al wel rond, maar de afkoopsom is nog een struikenblok. Welke club wil John van der Brom graag inlijven? Vitesse. Ja, dat is goed. Tijdens de eerste training van ADO gisteren zongen een aantal supporters weinig subtiel dat John van der Brom een NSB'er is. Dan naar de laatste vraag. U kunt uh, vier punten daarmee verdienen. U krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. De vraag is natuurlijk, wie bedoelen we hier? Als u het antwoord weet, wil ik En dit zijn dan de aanwijzingen. Vier. Ik ontsnap naar de hel. Drie. Zelfs mijn voetballers keren mij nu de rug toe. Twee. Al vier maanden lang wordt mijn land door de NAVO bestookt. De stop. Gaddafi. Dat is goed, want uh, de laatste aanwijzing zou zijn geweest... het internationaal strafhof heeft een arrestatiebevel tegen mij uitgevaardigd. Muammar Gaddafi. Die eerste aanwijzing zit erin dat hij ook de auteur is van het boek... Escape to Hell and Other Stories... waarin hij zijn visies geeft over allerlei onderwerpen... van kruidengeneeskunde tot aan het huis van Saud... De koninklijke familie van Saudi-Arabië. En ook schrijft hij nog gedichten in dat boek. En de voetballers, 17 internationals, zijn overgelopen naar de rebellen intussen. Dus ook die hebben hem in de steek gelaten. Gaddafi, daar ging het over. Uh, factor is 6. Daarmee doen we zometeen deel 2 van de quiz.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 Van de, luidt de sterren. Er moet meer Nederlandstalige muziek worden gedraaid op Radio 2. Brandend Zand, ik wil met jou naar de regenboog één nacht alleen. Het moet allemaal meer voorbij komen als het aan Martin Bosma van de PVV ligt. Hij vindt dat op Radio 2 35% van de muziek Nederlandstalig moet zijn... zodat iedereen bediend wordt door ons publieke bestel.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 We zijn terug bij Bas Rikken, 48 jaar uit Seist. Had net uh, factor 6. Um, we hebben een hoogste score van 45 tot nu toe. Dus acht vragen goed en u bent er al overheen. Maar er komen nog meer kandidaten. Dus uh, meer dan acht is altijd goed natuurlijk. 90 seconden de tijd. Veel vragen. Als een antwoord niet duidelijk is, uh, pas roepen. Dan stellen we snel de volgende vraag. En ik moet de vraag helemaal afstellen. Dus het antwoord er doorheen schreeuwen mag. Maar het maakt voor de tijd niks uit. Want we gaan de vraag gewoon afronden. Als u bereid bent, gaan we beginnen. Komt-ie. De Nationale Nieuwswest. In een kort geding heeft de rechtbank besloten... dat stakingen in welke sector door mogen gaan? Openbaar vervoer. Dat is goed. De Toetredingsonderhandelingen tussen de EU... en welk land zijn gisteren voortvarend geopend? Kroatië. Dat is fout. Het is IJsland. Welke wielerwedstrijd begint in 2015 weer in Noord-Nederland? De Giro. Dat is niet goed. De Vuelta, de Ronde van Spanje. Wie is het laatste overgebleven bestuurslid van Saab Automobiel? Pas. Victor Muller. Voor welke accessoire van Margaret Thatcher is 28.000 euro betaald? Een tas. Dat is goed. Het aandeel van welk Nederlands bedrijf... is vanmorgen op de beurs bijna een kwart in waarde gedaald? Top Tom. Dat is goed. Welk land investeert een miljard euro in veilige kernenergie? Frankrijk. Is goed. Welke minister heeft haar voorstel... voor bezuiniging in de geestelijke gezondheidszorg aangepast? Schippers. Is goed. Waar wordt oud-voetballer Mohamed Allah, technisch manager? Pas. Bij de KNVB. Voor het eerst in jaren wordt er weer wat, uh, wat voor woongebied... opgeleverd in Nederland? Een terp. Dat is goed. Welk land wil Kim Jong-il gaan bezoeken? Zuid-Korea. Fout. Rusland. Onder welk pseudoniem is de overleden Paul Goeken bekend geworden? Pas. Susanne Vermeer. De 37-jarige Gerald Sibon keert terug bij welke voetbalclub? Ajax. Nee, bij Heerenveen. Voormalig werknemer van welke bank heeft, blijkt nu, ruim 1 miljoen euro gestolen? DNB. Dat is goed. Tegen wie heeft Reven biograaf Nop Maas aangifte gedaan? Matroos Vos. Joop, Joop Schafthuizen. Ja, dat is, goed. dat is goed. In welke plaats woedde gisteren een brand in een zorgcentrum? Nieuwegein. Dat is goed. En die zit in de klap. Uh, maar Troos Vos, Joop Schafthuizen rekenen we goed, jury. Want dat is dezelfde persoon, hè? Ja, en u hebt hem ook gecorrigeerd uh, na afloop. U had er acht nodig, heb ik gezegd, om in ieder geval over die 45 heen te komen. Het zijn er negen geworden. Met de hak over de sloot? Ja, nou ja, die is wel voldoende voor de voorlopige koppositie. 54 punten. Uh, of dat standhoudt dat gaan we zien. Want de komende dagen komen er natuurlijk nog wat kandidaten voorbij. Uh, u krijgt in iets van ons uh, het uh, bekende prijspakket... de kaarten voor beeld en geluid, de lunch, radio en de mok. En een goede reis terug naar Zijst. Dankjewel. En bedankt voor het meedoen. Wij melden ons uh, straks weer uh, om kwart over één. Dan gaan we het hebben over die fout die de PvdA vorige week maakte... bij een uh, stemming. Hoe werkt dat nou eigenlijk? Uh, hoe kan dat überhaupt fout gaan? En hoe wordt dat dan gecorrigeerd? En gebeurt dat eigenlijk steeds vaker in Nederland? Dat is de vraag... Het zijn eigenlijk drie, maar het antwoord krijgt u zometeen. Na enen, nu eerst het NOS Journaal. Als je echt luistert naar elkaar... Dan hoor je zoveel meer. NCRV.